Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt extra militairen naar Afghanistan om te helpen met evacuaties. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn 62 militairen. Hoeveel nieuwe daarbij komen, wil het ministerie van Defensie niet zeggen. Het leger moet de mensen die worden geëvacueerd, het ambassadeteam en de vliegtuigen beschermen. Zegt buitenlandredacteur Davy Boerema. Rond het vliegveld is het nog steeds zo chaotisch en on onverminderd druk en uh... Mensen die rond die gates die we steeds zien inderdaad, proberen binnen te komen. Wat ik weet is dat Nederland nog steeds wel vraagt mensen naar het vliegveld te komen. En dat er ook vannacht weer geprobeerd is om mensen daar tussen die gates weg te halen. Maar hoe succesvol dat is geweest, dat is niet helemaal duidelijk. 207 Afghaanse ambassademedewerkers en hun familieleden zijn onderweg naar Nederland of zijn hier al aangekomen. Mijn sportschool in Rotterdam is vannacht brand gesticht. Ook is de buitenkant van het gebouw beklad met anti-LHBTI-leuzen. Volgens het AD is het de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden... ...de supportersvereniging van Feyenoord voor LHBTI'ers. In een flat in Amsterdam was er deze week ook een brand... ...die waarschijnlijk het gevolg was van LHBTI-haat. Hulporganisaties hebben last van strenge regels... ...die moeten voorkomen dat terroristen financiële steun krijgen... Als goede doelen geld willen overmaken naar medewerkers in gebieden waar ze hulp verlenen, komen die antiterreurregels om de hoek kijken. Dat komt omdat het vaak om conflictgebieden gaat. Geld komt er bijvoorbeeld niet aan of het duurt heel lang. En je hoort het vaker dat een artiest in Nederland gewoon rustig over straat kan, maar in het buitenland een enorme ster is. Vandaag is een docu-serie gelanceerd bij NH Nieuws over zo'n artiest. De Turkse Kemal Serat. De Dammer werd tweede in de Voice van Turkije en is daar super bekend en heeft een award-winning hit. Het was mijn eerste belangrijke award in Turkije, dus uh, de beste uitkomst van Cinghene. Dus uh, daar ben ik heel erg trots op. Ik heb daar ook heel veel interviews op tv en dat soort dingen, dus het wordt wel een drukke uh, paar dagen. De eerste aflevering is te bekijken bij NH Nieuws op YouTube. Het weer blijft wisselvallig vandaag. Het is uh, 21 graden morgen. Iets meer zon en een fijne zomerdag met 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vries van de ANWB. De vertraging op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn is een kwartier... door de file tussen Breesanddijk en Den Hoever, drie kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid.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 can not that i Mm. Ondertussen nog even te denken hoeveel geld ik op dat nummer uh, ingezet eigenlijk. wat hier in Zandvoort uh, is uh, gevallen daar bij die uh, roulette. Ja, misschien uh, kunnen we dan wel uh, wat uh, geld verdienen. Alhoewel zullen wel meerdere mensen dat nummer gaan uh, kiezen, denk ik. In ieder geval, als je weet uh, op welk nummer uh, de roulette hier in Zandvoort uh, is uh, gevallen. Uh, net niet op nummer 44. Uh, daar, uh, daar is het balletje niet, net niet op uh, terechtgekomen, uh, maar wel op... Uh,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 Dus cliffhanger uh, 24 uur van Le Mans. En cliffhanger van welke plaat gaan we even naar half vijf draaien. En de cliffhanger, want ik krijg een stelletje a 4's: Van ja. wat gaat het gedicht van de dag worden? Nou, ja, wie, gaat er mee, wie gaat er met twee vijfkaarten vandoor? Dat is ook nog een cliffhanger. Dat is ook nog een cliffhanger. <laughs> dus, dus blijf luisteren naar je eigen lokale radio. Uh, CFM, we zijn er 24 uur per dag.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 24 uur reizen was het verschil 0,7 seconden. <laughs> wat zo? <laughs> 24 uur? Jeetje. Hoe is het mogelijk, heel hè, zoiets? Resultaten. Waarschijnlijk nog nooit gebeurd, zo'n zo, zo, zo, nou, zo klein verschil. Is wel heel klein. Ja. ja. ja. Zeker. Wat, nog een andere uh, Nederlander die richting podium gaat. Dat was in de GTE Pro-klasse.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 Ja, Nick Katzburg, een hele bekende naam in de, in de racerij. Maar waar ken ik hem ook weer van, buiten de Le Mans? Ik denk dat jij hem kent van zijn vader, dat je samen aan de bar hebt gezeten. Regelmatig hier in vier. Ja, echt waar? Is het zo? Ja, oh, ja, oké. Okay. Is de standwoord er? Nee, nee hij komt... Uh, Oorspronkelijk, uh, ja, hij woont uh, tegenwoordig in Amersfoort, maar uh, vaak kwam... Uh, oh, kijk, dan is het... Zijn vader zo... komt altijd mee en die uh, bezoekt de regelmatig als ze in Zandvoort zijn. Uh, ze rezen niet meer zo vaak in Zandvoort, omdat hij op een hoger niveau reist, Maar als ze in waren, uh, zochten ze altijd vier ook. Waarschijnlijk heb ik een uh, dobbeltje met hem gegooid. Zo dat zou kunnen. <laughs> nou ja, heel mooi. Even over uh, de coronamaatregelen. Hoe is dat uh, gegaan tijdens uh, Le Mans? Nou, als ik daar naar kijk, bedoel, er was keurig een camping uh, bij, hoor. Dus uh, uh, ja, natuurlijk, uh, uh, er was natuurlijk veel minder publiek. Daardoor kon je natuurlijk makkelijker bij de diverse uh, eetentjes en, en, en tv-schermen komen. En daarnaast was er natuurlijk die, uh, toch, toch nog best wel een grote camping voor, uh, voor veel van de, de monteurs en voor de voor vrijwilligers. Net zoals dat hier uh, in Zandvoort uh, de, de planning is. Oké, okay, nou in ieder geval een hele mooie 24 uur van Le Mans. Wat is het meest heftige wat er gebeurd is volgens jullie? Ja, er zijn natuurlijk wel wat kwesties geweest. Ja, de, de meest heftige was toch gewoon... Uh, we kennen haar al van een eerdere crash. Uh, dat was in Macau met de Formule 3. Maar de meest heftige was toch die van de teamgenoten van uh, Beitke Visser, Sophia Floors... Ja. Je werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar alles is uh, gelukkig... We uh, vonden wel oké okay met haar. Maar misschien herinner je je die beelden van... Uh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 Is het uiteindelijk toch gelukt voor Twente om er een doelpunt in te krijgen... of een bal in te krijgen aan de kant van Ajax... en werd het 1 tegen 1 gelijk gelijkspel dus, Albert-Jan? Ja, heeft Twente zich toch goed gerevencieerd tegen het de vorige week... toch slecht begin van de competitie? Ja, en twee verliespunten voor Ajax. Ja, en, twee, en in ieder geval een winstpunt voor Twente. Ja.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 oh, We just can't define what love walks away. If we don't try to save the love we got. Once we lose again, we're gonna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 the time. We hebben nummer 1, ik kan er niet omheen. Haast niet te even naden. El Corazon, mi amor. La, la, la, la, la. Genieten van de rust, maar ook een avontuur. Ik heb het hier mogen ervaren. El Corazon, mi amor. La, la, la, la, la. Hier wil ik voor altijd blijven. Hier wil ik voor altijd zijn.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 ik probeer met jou te praten, weet niet hoe ik jou bereik. Danse. Je geeft geen tweede kansen. Wow, oh, oh. Que pase lo que pase. De hemel lo disfrase. Es impossible no tocarte, mama. Baby, probeer.